7 uur. Renate Kok met het nos Journaal. In Kerkraden is een man aangehouden. die vermoedelijk in de jaren 80 commandant was van een gevangenis. in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven, meldt het landelijk parket. De man van 73 kwam in 2001 naar Nederland. vermoedelijk heeft hij zich onder een valse naam laten inschrijven. en later de Nederlandse nationaliteit gekregen. Een paar jaar geleden begon justitie een onderzoek naar de man. Daarvoor zijn in verschillende landen tientallen getuigen gehoord. Die vertelden dat er in de Afghaanse gevangenis mensen werden gemarteld en geëxecuteerd. De politie heeft een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden... in het Marengo-onderzoek naar Ridouan Tachi, de meest gezochte crimineel van Nederland.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 Dit is ZFM, het geluid van Zandvoort. Met nu, ZFM Het Weekend In. Uw presentator is Bastiaan Torenent. Ja, welkom dames en heren bij een nieuwe ZFM Het Weekend In. We maken weer een feestje van, op deze 25ste oktober. Het weer zit mee. En hier krijgt u van mij Four Strings met Take Me Away. Trendsproject dat in 2000 werd opgericht door DJ Scala Resort en Jan Fus. En dan gaan we zo meteen gelijk door met de Thrill Seekers. Met hun nummer Amber. ZFM het weekend in. Ja dames en heren, en dan krijgt u straks natuurlijk nog een weer van mij, voor dit weekend. Zodat u weet waar u aan toe bent als u lekker wilt gaan feesten. Maar eerst nog een nummertje van Alpha Nine, De Russische DJ die samenwerkte met Arme van Buren. En de hele wereld aan het veroveren is. Dit is Skin. Weekend in. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, en dan krijgt u natuurlijk van mij nog het weer voor dit weekend. Nou, vanavond blijft het droog. Het kwik zakt ongeveer van 16 naar 11 graden. En er is wel kans op neerslag, zo'n 40 procent. Maar, waarschijnlijk... Blijft het lekker droog, dus kunt u lekker gaan feesten. Nou, morgen wordt het overdag ook een lekkere zachte dag. Het wordt zelfs bijna 18 graden en in de middag zal het zonnetje waarschijnlijk doorbreken. S'avonds echter gaat het waarschijnlijk wel regenen. Zo'n 55% kans op neerslag. Dus neem je regenjas mee. En dan zondag in de ochtend is het gewoon bewolkt. Het wordt wel wat kouder, want zonnig wordt het maar maximaal 13 graden hier in Zandvoort. Inmiddels breekt wel nog even de zon door. En de avond zal het waarschijnlijk droog blijven. Er is wel kans op neerslag zo'n 40%. Maar de regenjas kan thuis blijven. En dan nog even een bijzonder iets voor volgende week. Volgende week gaat het kwik nog steeds verder dalen in de nacht. En zal er mogelijk nachtvorst komen. Dat was weer het weer. Voor het komend weekend hier bij ZFM Het Weekend In. En dan nog een kleine oproep aan iedereen die iets met radio heeft of juist iets met muziek. Wij van ZFM Zandvoort zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen. Meld je aan via www.zfmzandvoort.nl Of kijk op onze Facebookpagina. ZFM Zandvoort. Heb jij nou iets met muziek, ben jij DJ of juist een verslaggever die alle nieuwtjes van het dorp weet? Geef je dan nu op, want wij hebben genoeg programma's en nog genoeg ruimte. De enige echte zender van Zandvoort, ZFM. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En we zijn gelijk weer doorgegaan met het trendsnummer Strings for Jasmine. Dit is Tintin Out, het Engelse electronic music duo van Darren Stokes en Lindsay Edwards. Ze zijn er al een tijdje niet meer, het is dus een gouden oude. Een laatste hit kwam uit in 2003, dat was Simply Red. Tintin out met strings voor Jasmine. Ja, en dan gaan we een klein uitstapje maken naar de Deep House. Het nummer is uit 2017. Van Dubbins. Still Miss You. En heren. misschien herkent u de geluiden Want we zijn Weer uitgekomen bij Alan Walker Dit is zijn Bekende nummer Spectre En dan zijn we uitgekomen bij een techno-dj die altijd onderschat wordt. Hij komt nog uit de first wave of Detroit techno. It is One More Time van Blake Dexter. Ja, dames en heren, dat zijn de echte Wetse techno-sounds. Blake Baxter. En dan gaan we over naar een DJ die niet onderschat wordt. Allermin. Eerder misschien zelfs een beetje overschat. Al behoort hij tot mijn persoonlijke favorieten. Dit is natuurlijk... Armin van Buren. Onze Nederlandse trots. Met B in the Moment. to be in that moment. En dan gaan we alweer naar een nummer. Met de gelijk strekking als Armin van Buren. In The Moment. Madame van Greg Connolly. Dit nummer heet Alive. Komt uit 2019. Ja, en voor iedereen die naar de Amsterdam Dance Events zijn geweest, wat was het gaaf, hè? Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik denk dat straks de jongens van Sea-it er eventueel ook nog wat meer over vertellen. Iedereen die mogelijk als DJ aan de slag wil, of al aardig wat plaatjes kan draaien, vergeet niet dat ZFM nog steeds mensen zoekt en een radiostation, lokaal radiostation, is vaak een goed opstapje. Bedenk maar eens dat Gijs Tafelman hier ook ooit is begonnen, maar ook DJ Raimundo. Als laatste plaats voor dit eerste uur van ZFM met Weekend In. Het Groningse DJ-productie-deal. Firestone. Bestaande natuurlijk uit Ruben de Boer en Victor Pol. Alweer uit 2012. Heartbeat. begins to fade now And I feel like I'm losing time But I don't know how I'm here The sunlight has turned to gray, And I feel like I'm losing love again I don't know how I'm here